Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een recorddag op de Olympische Spelen vandaag. Nederland pakte maar liefst acht medailles in Tokio en zoveel haalden we er nog nooit op één dag. We wonnen ze in alle kleuren, brons, zilver en goud. Een hele knappe bronzen medaille voor dit duo, Roos de Jong... En Lisa Scheenhaard, eerste medaille is binnen op deze dag die uh, een waanzinnige woensdag kan worden. Geweldig van Annemiek van Vleutert. Ze heeft hem binnen, de gouden medaille. Dit is hem. Ja, dit is hem. Brons. Niet kijken, maar roeien. Het is Australië dat weer net, net voor Nederland over de finish komt. Het is weer een zilver voor Oranje. Dus het zilver is ja. voor Toumoulin. Super. Jongen, jongen, jongen. Soms kan zilver ook winnen zijn hè. Het eremetaal werd gehaald bij roeien, wielrennen en judo. In totaal heeft Nederland tot nu toe elf medailles gewonnen. Mensen die dit jaar een kaartje hadden voor Lowlands krijgen behalve hun geld terug ook voorrang voor de volgende editie, zegt de organisatie. Begin deze week zei het kabinet dat meerdaagse festivals tot 1 september niet gaan worden. Lowlands zou anderhalve week eerder zijn. Als je volledig bent gevaccineerd hoef je vanaf volgende week niet meer in quarantaine als je naar Engeland gaat. Wel moet je je nog twee keer laten testen voordat je op reis gaat en daarna nog een keer als je twee dagen in Engeland bent. Correspondent Fleur Lanspach. De Britse regering die hoopt hiermee de toerisme industrie weer wat op gang te laten komen. En het nieuws komt ook nadat er hier in het Verenigd Koninkrijk wat meer optimisme is over het dalende aantal besmettingen. De nieuwe regels gelden voor inwoners uit EU-landen en Amerikanen. Twee mannen die samen een kind krijgen met een draagmoeder... moeten de kosten daarvan kunnen aftrekken bij de belasting. Hetero-stellen die een IVF-behandeling nodig hebben konden dat al, maar homo-stellen niet. En dat is discriminatie, zegt de rechtbank in Arnhem. Het weer nog, regen en onweer trekt vanuit het zuidwesten over het land. Het is 20 tot 23 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en af en toe een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Een aantal korte files in onze regio. Op de A9 wordt langzaam gereden vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Knopende Rottepolderplein kom je in 4 kilometer file door de werkzaamheden. Je vertraging is een minuut of 10. En die vertraging heb je ook op de N207 als je vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn rijdt. 3 kilometer file bij Nieuwveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 time I'm in love. She been the one for the viola. Play they come in. Then everybody start screaming. Where the girl come from, nobody don't know. She's not every angel and she's a go-go. He's this real human and she's a yo-yo. Ask me, I don't know, but all me know when me chop long african star, Missy much, missy chop, Missy bike, missy care, Night time come and video light it turn on. Have a start to one arm.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 Niet ik ben ermee vanavond morgen vroeg. Want ik heb nooit genoeg. Genoeg. Ik, ik wil echt. you know Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden... voor mogelijke betrokkenheid bij de explosie in een flat in Utrecht. Het gaat om een man van 26. De ontploffing was maandag in de wijk kanalen eiland en de flat raakte zwaar beschadigd. Reizigers uit de Europese Unie en de Verenigde Staten... die volledig zijn gevaccineerd... hoeven vanaf maandag bij aankomst in Engeland niet meer in quarantaine. Wel moet iedereen een negatieve test laten zien... De missionair minister voor medische zorg en sport, Tamara van Ark... zit de komende zes weken thuis vanwege gezondheidsproblemen. Op Twitter meldt de minister dat ze veel last heeft van haar nek. Het weer vanavond verdwijnen de meeste buien... en vannacht koelt het af naar een graad of 15.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 Yes, I'm shine now. Yes, you're so hot.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 To set and sun We'll be together forever young In the set of night 9 nee, The I'm